Ook nu mogen TBS'ers na een ontsnapping een tijd niet meer op verlof, maar de regels verschillen per kliniek. Teven denkt dat de wachttermijn van een jaar ook een afschrikwekkend effect heeft. Harry Moedisch wordt vandaag in Amsterdam begraven. De schrijver wordt vanochtend van zijn huis aan de Leidse Kade overgebracht naar de stad Schouwburg, waar een herdenkingsdienst wordt gehouden. Onder andere Marcel van Dam en burgemeester van der Laan zullen daar spreken. Daarna wordt het lichaam per boot naar begraafplaats Zorgvliet gebracht. De NOS zendt de uitvaart vanaf kwart voor elf uit op radio, tv en internet. Het omstreden nucleaire transport van Frankrijk naar Duitsland... heeft vannacht een andere route gevolgd. Waarschijnlijk kon Betogers te omzeilen. De trein zou langs de Belgische grens rijden... maar ging volgens de Betogers over een zuidelijker traject. De trein vervoert 123 ton kernafval. Dat moet worden opgeslagen in een oude zoutmijn... bij het Noord-Duitse plaatsje Gorleben. Daar worden vandaag 30.000 tot 40.000 demonstranten verwacht. De autoriteiten in Dubai onderzoeken een claim van Al-Qaeda. De terreurgroep zegt verantwoordelijk te zijn... voor het neerstorten van een Amerikaans vrachtvliegtuig op 3 september... waarbij de twee piloten omkwamen. De autoriteiten in Dubai gingen tot nu toe uit van brand aan boord. Voor zover bekend was er geen explosie. Al-Qaeda zegt ook achter de bompakketten te zitten... die vorige week werden onderschept. De Nederlandse volleybalsters hebben op het WK in Japan... met 3-1 gewonnen van Cuba. Het was de eerste wedstrijd van Oranje in de tweede ronde... De Nederlandse vrouwen moeten nog tegen Thailand, de Verenigde Staten en Duitsland. De nummers 1 en 2 van de pool gaan door naar de halve finales. En dan het weer. Eerst bewolkt met vooral in het zuidoosten nog regen. Later op de dag opklaringen afgewisseld door buien. Het wordt maximaal 12 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig, maar het wordt wel een stuk kouder. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar. Live. ZFM met, met nu u. Toebak Leeft. Goedemorgen, Tobak Leeft. Op die zender. wakker worden. Zandvoort, ben je er een beetje bij? Een week vol gebeurtenissen. Allemaal dramatische dingen. Bompakketjes gevonden met ook echt een bom daarin. Vliegtuigen die naar beneden vallen, hoewel die van ja. kwanten. Ja, Quantus never crashed. Zat in Rayman, dat is wel grappig. Maar die andere is wel neergekomen. En daar zijn ook een paar Nederlandse slachtoffers bij gevallen. Vandaag een stuk in de krant te lezen. Of dat was Damen. Dat is een uh, schoonmaakbedrijf, geloof ik. Dat is een schoonmaakbedrijf. In ieder geval, die had daar uh, drie werknemers zitten in Cuba. Uh, waarvan de jongste 25 was. Stagiair. Echt dramatische verhalen da dat, je, dat je daarover hoort. Daar word je niet blij van, zeg maar. Verder, uh, ja, Jolande is nog even bezig. Wat ben je nou aan het doen? zomer is voorbij hoor, hoeft niet meer. Nee, eigenlijk. Nee, Sommige mensen zijn nog enthousiast bezig met de zomer. Die denken zelf van nou, wie weet gaat er nog wat gebeuren. Maar het schijnt kouder te worden. Welkom bij Toebak leeft op de zender. Verder eh, echt slechtste televisiemoment was toch wel dat van Tanja Nijmeijer, Dat Don't Cry van Argentina. Dat zong ze dan in de camera. Maar je kan het nog slechter maken door... Als je je echt verveelt, dan kan je dat achterstevoren gaan draaien. Dat heet gil Belen. En toen kwam hij erachter dat ze niet, van, niet wakker wilden worden. En hij had nog een geniaal stukje tekst gevonden. Toen dacht hij bij zichzelf, dat is ook leuk om te vertellen in de, vertellen in de wereld draai door. Echt, daar gaat ons publieke geld dan op. Dat soort geneuzel. Dan kan me echt voorstellen dat ze denken van... die 200 miljoen bezuinigen moet toch wel haalbaar zijn lijkt mij. Goed, straks is Jolande nu nog aanschuift... Die is aan het wakken worden. Net even te laat uit bed. Er is wel vrolijke muziek op die zender. C.T.A. Palmer. 34. Did you really paint the week? I get a light in the middle of the night tonight. Did you really call it out from the door? Do you want to fall through the sky? Was I to bring you another memory from the victories of smile? When you're coming home, man has been alone. I'm a victim of another life. wat een mooie leeftijd hè, 34. Mensen die, vieren, die zelf 24 zijn, die denken 34 vind ik nog echt heel erg oud hoor. Maar als je eenmaal gewoon 40 bent en dacht je 34, was toch wel een hele mooie leeftijd zeg. Toepak leeft op die zender. En uh, wat, oh ja, vandaag natuurlijk uh, de grote dag dat Harry Mulisch wordt begraven. Het is ook live te zien op de televisie. Um, ja... Ik weet niet of dat zo nog op televisie moet, maar het is wel natuurlijk een van de grootste schrijvers die heeft geleefd in Nederland. En daar mogen we best wel wat aandacht bij, aan, aan besteden. Goedemorgen. Goedemorgen. Komt uh, Jolande komt net binnenlopen? Dat heb je trouwens snel gedaan, zeg, als je tien minuten geleden nog in bed lag. Ze doet even die jas uit en sluit zo aan bij dit gesprek. Straks kwart voor elf dus, uh, Hardy Moelis, uh, die uh, dan uh, bij Zorvlief wordt uh, ten aarde wordt uh, besteld. Of hoe nu niet op dat uh, wordt in ieder geval... Wordt neerge, neer, nee, hij wordt niet uitgestrooid, hij wordt begraven daar. Maar ja, ja, helaas, wij kunnen dat niet volgende week, want wij hebben straks okay, heel iets belangrijks te doen. Daar verder straks veel meer over, daar kunnen we niet te veel over zeggen natuurlijk. Maar over dus, Harry Moelis wel natuurlijk. Ja, Harry Moelis wel, ja. Ja, het, het pauwnieuws is er altijd weer zo bot, hè? Ik weet niet of je pauwnieuws hebt gevolgd afgelopen week. Nee. Die gaan dan mensen interviewen voor Harry Moelis. Nee, dat heb ik nooit vergooid, dat ken ik helemaal niet. Hadden nou, echt tien of twintig mensen gevolgd die Harry Moelis gewoon helemaal niet kenden. Ja, maar dat ik denk bedoel, ik zeg, als de zeg, jeugd kent hem niet. Oh nee, niemand, niet, bijna niemand kent hem omdat iedereen ja. zo onderontwikkeld is. En, en hooguit van de spotprinten, want dan werd hij altijd prachtig geperchubleerd ja, met de spotprinten. Ja, precies. Als je maar een klein beetje kon tekenen, kon je Harry Moelis tekenen. Als je maar de grote neus tekende, ja, dan was je, je, je klaar. Dus John Lennon ook al. Ik teken John Lennon, neus en een brilletje. Klaar. Maar ik moet zeggen, ik heb foto's gezien van hem vroeger. Ja? Dat Wat daarvan, een mooie man. Toen was hij wel mooi, ja. ja. Ik, ik was helemaal verbaasd. te denken dat je dan zo kan degenereren. Ja, maar die oren en die neus die groeien door geloof ik hè? Ja. Dat zie je ja. bij Pieter van Vollenhoven ook weer vandaag op de Kletskrant zag je. Dus je, eigenlijk was, hij. Hij lachte bij dat geld altijd wel weer. En waarom was hij in de Kletskrant? Gaat hij ook naar Harry Moelis of zo? Nee, nee, nee, dat is weer een ander verhaal natuurlijk. Maar Harry Moelis, heb je veel over hem gelezen? Of tenminste veel van hem gelezen? Ik heb wel uh, de film gezien, The Discovery of Heaven. Ik heb het boek ook gelezen. Slechte film is dat hè? Nee, maar ik vond hem heel apart. Maar, hij was apart, ja. Ja, maar ja, Harry Moelis was ook apart. Ja. En ja. zijn boeken waren ook apart, maar ik heb de aanslag ook gelezen die vond ik wel uh, fascinerend. Ik vond de film wel heel, heel hij, goed, ja. Ja, maar hij is dus echt een uh, uh, bewier, ook altijd als dé literaire schrijver. Nou, ik ben niet zomaar literair hoor. Nee. En, als uh, jij, en, en ze kijken eigenlijk een beetje neer dan op die grote broodschrijvers, zoals inderdaad die dame die dan die hele Harry Potter reeks reed, dat is geen literatuur. Nee, is maar echt geen is literatuur. is stinkend rijk van geworden. Uh, ja. Maar dat, dat, mag niet, dat is niet belangrijk. Het is geen literatuur. De man, die vrouw is gewoon een schizofreen. Is gewoon een raar mens. Hoe kon je anders een boek schrijven? Doe ze nee, wat Harry beter Boon met is je ook, leven. Harry Mulisch ook met die Discovery of Heaven. Dat is ook een heel vaag verhaal van zelf. Ja, het is een heel vaag verhaal. Maar, wel, leuk. Ja. maar goed, Harry Mulisch. Uh, ja, ik vind Pauw Nieuws altijd wel weer leuk... om met je beide benen op de grond te komen. Maar ik vind het zegt wel iets over Nederland. Wij Nederlanders gewoon slecht in geschiedenis zijn. Ik heb ook een collega... Die was samen met een cliënt bezig. En die cliënt is, was geloof ik, 62 is of zo. Die zegt van, ja, ik kan me nog herinneren dat ik de oorlog heb meegemaakt. Nou, daar kunnen we kort over duidelijk over zijn. Dat heb je niet meegemaakt. Nee, jij zei 62. Je en die collega mee? die zegt van, ja, ja, ja, oh ja. En wat deed je toen in de oorlog? Die zegt, hallo, hallo, dat kan helemaal niet. En die collega die is tien uh, jaar jonger dan ik of zo. Ja, ja. Maar die, die dacht dat de oorlog was, van ergens van 1950 tot 1955... Ja, Tim. erg hè? Ken, ken uw geschiedenis. Jongen, kom op. Even Wikipedia erbij pakken en elke dag een bladzijde lezen en dan kom je heel ver hoor. Ja, dat is eigenlijk ook een heel goed plan denk ik. Dat moet je gewoon doen. Goed, welkom dat u aangeschoven bent. Fijn dat u er weer bent. En dat ja. wij er weer zijn. Ja, nou, u als luisteraar ook. Wij bedoelden even mijn collega. <laughs> even muziek om wakker te worden natuurlijk. Daar zijn we hier altijd heel goed bij. Een goed team in, in het team. Uh, Jimmy Eat World, my best Terry. 14. Zover Jimmy Eat World en dat uh, My Best Theory. Iedereen heeft zo zijn theorie op het leven. Sommigen zijn echt, anders zijn echt nou heel verhelderend. Druk Einstein uh, die heeft toch uh, ver, zijn tijd ver vooruit uh, uh, uh, geweest ja, door te ja, zeggen dat tijd al dood, relatief. Ja. ja, maar dat de tijd relatief is en dat we pas al over over gehad dat als je meer dan 33 centimeter boven de aarde staat dat jouw tijd dan sneller gaat. Kijk, ja, die, die houden we er gewoon echt helemaal in hoor. Gewoon. Ik heb zo het idee dat ik hier gisteren ook zat. Terwijl het alweer twee weken geleden is dat ik hier ja, was. Ja, vorige week uh, heb was je op vakantie hè? Heb ik verstek laten gaan gewoon. Ja, nou. Ik moest toch echt met het gezin moest ik even weg. En dat moet natuurlijk dan net in het weekend gebeuren. We kunnen dat s'avonds niet doen of zo, denk ik dan. Nee, dat nee. moet dan in het weekend. In het weekend? Ik heb echt alle, alle tijd van de hele wereld. Ik wil niet zeggen dat ik de rest van de week in de ik op de bank lig. Maar het scheelt weinig. <laughs> Iedere middag volgens mij. Iedere middag. En dan moeten we weg op zaterdag. Zaterdag is, is pappadag. Radiodag. Zo zie ik dat altijd meer. Daarvoor er, achteraan nog een ander plaatje. De Wimpies. Uh, be my thrill. En uh, ja, wat hebben wij ze allemaal in de krant kunnen ontdekken? Ja, ik zat ook te denken, van, ga jij eigenlijk al, ook met de kinderen dan op die speciale dagen ook naar McDonald's om het te vieren? We hebben vakantie, dus... McDonald's? Nee, dat het is zo grappig. In San Francisco is er een wet aangenomen ja? die het uitdelen van speelgoed bij ongezond eten verbiedt. En door die, deze nieuwe wetgeving wordt ook de Happy Meal van McDonald's verboden. Kijk, daar hey. nou, nou komen we ergens. Je kunt het beter omdraaien dat, ja. uh, dat je geen uh, junkfood uitdeelt bij speelgoed. Speelgoed is niet, gezond, niet ongezond. Nee, dat is waar. Maar oh, ja, het is, is wel weer zo... Het is wel een lokkertje natuurlijk. Ja. En deze nieuwe wetgeving gaat in op 1 december. En San Francisco wordt daarmee de eerste grote Amerikaanse stad... die dergelijke wetgeving invoert. Ik vind het wel apart. Wacht even, dus er mag geen speelgoed worden uitgedeeld bij... Bij ongezond eten. Ongezond. Maar wie het bepaalt goeie. dat? Hè? Want heel uh, het eten is niet ongezond. Tenzij, ja. tenzij de hoeveelheid veel is en zo. En het speelgoed mag dus in de toekomst pas bij eten worden uitgedeeld wanneer de maaltijd minder dan 600 calorieën bevat. En tevens, deels, bestaat uit fruit en groenten. En ook mag er alleen drinken bij geserveerd worden dat niet voor een groot deel bestaat uit suiker of vet. Dus als jij een happy meal neemt ja? met een cola light erbij, dan maak je nog een klein kansje. Oké, okay, dus er... het wordt, het wordt dus ge... je, je koopt iets en dan ga je langs een balen en die gaat het... Gaat het testen. Ja, je moet eerst even Net bij voedingscentrum.nl even alles intikken wat het ja. is. En als het onder, onder zeg je, dan ga je terug naar de balie, zeg je, ik heb recht op een speeltje. Ja. ja dat of Dat is het nadat je het genuttig hebt. En ik laat altijd de helft staan. Omdat ik mijn, ja, ik, ik nog steeds schat ik het verkeerd in. Want ik eet natuurlijk op het moment dat ik denk van, hey, volgens mij ben ik nu vol. Want ik eet ook heel langzaam. Dan kan ik teruggaan naar die balie en zeggen we, dit heb ik nog over. Ja, dus dan... krijg ik krijg nu toch nog een speeltje. Ja. Ja, en, nou, ik en, en dan ben een je heel hele blij. Zet. Dan kom je zo trots. Dan kom je teruglopen met je speeltje in je handen. Ja, ja. <laughs> ik heb hem. Nou, ik, ik, vind, ik vind dat een hele goede stap. Want vooral ja, want... Amerika die begint redelijk vol te raken en, uh, ja, met medieke mensen. Maar, maar McDonald's is er erg teleurgesteld met het besluit. Ja. Want uh, ze zegt al, uh, de, de, de Dania Proud van McDonald's. Die zegt, dit is niet wat de klanten willen. En het is niet waar ze om gevraagd hebben. Want uh, het krijgen van speelgoed bij een kindermaaltijd is gewoon een deel van het plezier... Met het gezin eten bij McDonald's. Maar de stad vindt het gewoon niet gepast. En wijst erop dat de wetgeving ook geldt voor andere restaurants. Maar volgens mij krijg je normaal als je uit eten gaat, no nooit een speeltje. Nou, ik vind dat je het wel ook moet invoeren bij supermarkten en zo. Maar dit is allemaal zo vlucht. Hier krijgt je supermarkten C1000, Albert Heijn, uh, weet ik veel. Allemaal, allemaal dat soort Maar ja, Daar krijg je, ja, dan krijg je zoveel troep mee. Puntjes, muntjes, uh, En dan elke keer, dan, dan kom je met die boodschappentas, kom je thuis. En dan wordt die, wordt bijna helemaal overhoop gerukt om te kijken of er van een speeltje zit. Ja. Nou, dan verzamelen ze dan een week. Dan gaan we is het klaar. Dan, dan vaak sluiten ze nog af met een of andere gouden wippie of weet ik veel wat. Die willen ze er ook nog hebben. Nou, dan is het klaar. Dan zijn het allemaal in een of andere kast, in een hoek. En de volgende keer is weer een nieuwe verzameling. En dan daarna weer een nieuwe verzameling. Het heeft niks om het lijf. En het is allemaal extra plastic. Ja. Wat, wat allemaal weer rond gaat terug. Ja, en dan moet je 15 maar... euro of zo moet je dan uh, besteed hebben in de winkel. Ja. En dan moet het dus gewoon daar kijken, bij die 15 euro. Hé, is het boven de 600 calorieën? Je krijgt hem lekker niet. Nee. Ik vind het een hele goede. Ja. <laughs> Straks onder andere nog een vrouw die heeft uh, uh, diploma's gekocht via internet. Oh. Die heeft helemaal niks op school gehaald. gewoon. Kijk. En verder nog een boete voor een dronken wethouder in Baarne was dat. Oh, ik dacht een Zandvoort. Oh, is dat, zijn dat de geruchten? Nee hoor. Oh, lekker. Zo maar het zou zomaar kunnen. Ja, nee, dat zou wel leuk zijn. Lekker, lekker kletsplaatje in praat. Weet hebben de Broken Records, Darkness Rise Up. De klok hier staat nog steeds om half negen. Heb je het gezien? Bijna maar nog steeds. Nog steeds, hoor. Dat is wel leuk om te realiseren ja, het is eigenlijk half negen. Tell me anyway. Ik zeg net half negen, maar ik bedoel natuurlijk de klok staat hier nog op half tien. Ja. De klok van het gasthuishofje. Ja, dat is Wij steeds. hier binnen zijn natuurlijk enorm met onze tijd mee. Het is gewoon half negen nu. Bijna. Maar daar staat hij nog op half tien. Dus goed, ja. Broken Records heet het A Dark Rise Up. Ik heb eerder muziek van hun gedraaid. Maar dat weet je niet meer. Het is ook zo lang geleden. Ik zat binnenkort weer eens te voorschijn halen, Want dat was namelijk wel echt een grote hit. En dit moet even aan je groeien waarschijnlijk. Het is bijna half... Ja, het is wat vroeger dan normaal. We hebben een bommetje volle show. Dus uh, we moeten opschieten. Dus redden we het allemaal niet. Want we hebben altijd zoveel interessant materiaal om met u te delen. Sorry. Het ja. schat bijna in de lach. Maar uh, wat sowieso niet interessant is, maar wel belangrijk... Is ja? dat de treinen vandaag... Niet rijden tussen, we, tussen Zandvoort en Haarlem. Maar hoe, hoe kan het dan straks met uh, die gebeurtenis? Hoe, ja. hoe komen die mensen hier allemaal naartoe dan? Straks? Ja, uh, misschien komen, worden ze ingevlogen met een helikopter of zo. Oh, ja, je weet ja. het niet. Ja, dat zou maar het is in ieder geval zo dat uh, uh, tussen Zandvoort aan Zee en Haarlem... kan je dus gebruik maken van de, een speciale NS-bus. Ja. En er zijn dus ook werkzaamheden in Haar, Dus het stukje Haarlem, Amsterdam, Sloterdijk en Haarlem Leiden Centraal. Dus als jij uh, naar Amsterdam wil of zo... Pak gewoon anders eventjes de 80 naar, uh, en, en die rijdt ook door naar Amsterdam, He? pak die dan maar, oh, okay. want het uh, is gewoon veel onhandiger vind ik dan om eerst uh, zo'n uh, bus te pakken op het treinstation terwijl je een kaartje moet hebben. Ja. Maar nee. het is voor mij dan wel weer goedkoper dan, want ik heb natuurlijk een kortere kaart, en ja, dan kan ik ook beter in die bus van het station pak, uh, stappen. Ik ben, je bent wel al kwijt, maar neem de bus. Oh, ben ik jou kwijt? Oh. Ja, ja nee, ik, ik, ik, ik heb het openbaar vervoer Vind ik het zo moeilijk. Dan moet ja. ik al, als ik al één keer over moet stappen, dan ben ik uh, dan moet ik echt op mijn hand schrijven. Dit is een ouder, weet je, schrijven welke bus ik moet hebben. Ja, maar kijk, het mooie is ook wel, van uh, als je nou dus nu met de bus... Je, je, je wil met de trein gaan, de trein gaat niet, dus je pakt de bus. Ja? Nou, dan kan je misschien inderdaad wel de, de, de bus van de NS pakken. Want de, rij, de stopt niet bij alle haltes. Maar je kan anders gewoon ook de 81 pakken. Dan gaat hij ook via de Zeeweg naar het station oh, okay. in Haarlem. Of je pakt gewoon de 80 en die rijdt dan gewoon uh, via de stad naar Amsterdam, naar, Amsterdam gewoon naar de... Auto kan ook. Naar de politie... Uh... Auto. Hoe heet, die, hoe heet het? Politiestation ook, waar in Amsterdam... Plommer. Dat is een heel grote politiestation. Lep. Dat is het einde van het eindstation van de 80. Loop anders dat stukje even, kan ook. Ja, ga door ja, de duinen. Ja, precies, ja door de, ja, de duinen. Een lek. lek. Ja, het is nog droog, dus opschieten. Als je er om 1 uur moet zijn, dan red je het net. In de nacht van dinsdag op woensdag hield de agent rond 3 uur s'nachts in inhalen een mijn auto aan met vier inzittenden. Gezellig. Nee. Goed. De, de vlichting was niet in orde. Nee, ik denk al, was er nog iets belangrijks? Of werden ze gewoon aangehouden? Nee. De bestuurder was niet in bezit van de rijbewijs En de auto bleek eerder gestolen te zijn bij een woninginbraak. Het viertal: een 16-jarige, een 18-jarige en een 16-jarige Zandvoortse zijn ingesloten voor verhoor. En werd onderzocht hoe de jongeren aan deze auto zijn gekomen. Van de twee minderjarigen zijn de ouders in kennis gesteld. Goed. Sterkte. Sterkte. Um, de 25-jarige vrouw die twee weken geleden dus uh, was uh, aangevallen, is nog lang niet hersteld. Erger nog, de voorlichter van het pakket in Haarlem melden aan de Stanfordse Koran dat haar toestand nog niet veranderd is en dus nog steeds kritiek. Dus dat is uh, heel jammer. We moeten gewoon met z'n allen gewoon heel hard voor de bidden. Oh, uh, of een kaars opsteken. Ja. Oh, die, bij de spooroverweg? Ja, precies. De bijlaanslag, zeg maar. Ja, de bijlaanslag. Ja, dat, dat echt uh, heel dramatisch iets ook gewoon hier in Zand wordt. Dat, ja. uh, dat vergeet je niet, gauw. Uh, over aanslag gesproken. Uh, vrijdag 29 oktober werd door een uh, familielid een 93-jarige 93 inwoner van de Valkenburgplein aangetroffen. Gewond op de grond. De eerste hij, uh, leek het op een ongeval. Later kwam er aanwijzing dat het dat dat er uitgesloten werd, dat er waarschijnlijk toch misdrijf in de woning is gepleegd. En de foren uh, dienst Forensic Opsporing heeft daar uh, uh, uh, dingen uh, uitgezocht. En nu vraagt de politie uh, mensen die donderdag uh, of vrijdag uh, daar iets bijzonders hebben gezien... op de, de Valkenburgerplein in Heemstede. Um, dus ja, heb je daar iets gezien dat je denkt... nou? Uh, Mensen op een scooter. Want die hebben het vaak tegenwoordig gedaan, allemaal mensen op een scooter. Bel dan even naar het bekende nummer 0900 8844 Als je iets hebt gezien op 29 of 28 oktober. Ja, en Hans uh, Davis heeft het Nederlands. Oh nee, het plaatselijke zandvoortskampioen, Garnalenpellen gewonnen. En ze hebben toen uh, in een café hier in het dorp hebben ze dus. Uh, Verschillende mansjes gehouden. En uh, Ans heeft gewonnen. En als ik het goed heb. Ik weet het niet helemaal zeker. Was ja? Ans ook uh, een vrijwilliger bij onze radio. Oh. Dus uh, Ans gefeliciteerd. Wat leuk. Nou het is bijna zover. Er is hoop te doen geweest over die uh, Sint poster natuurlijk. Hij mag wel. Uh, maar dat heeft niks met de echte Sint te maken. Want de echte Sint komt op zaterdag 13 november. Uh, in, aan in het haven'tje van Heemstede. Op verzoek van de winkeliersvereniging Heemstede is hij daar rond half twaalf. Oh, dat, dat kan, winkeliers kunnen dat gewoon uh, aanvragen. Verder Om circa half één ontvangt de burgemeester hem op het raadhuis. En ieder kind mag daar op audiëntie audien, oh, okay. komen. Per nee. koets rijden zin dan door naar de winkelstraat met muziek van een band. En Pieter bezoekt dan het winkel hart nogmaals op zaterdag 20 en 27 november. En natuurlijk ook 4 december. Dus, uh, nou ja. Dus gewoon geen intocht, maar gewoon een bezoek. Een bezoek, leuk. Uh, is er dan toch al. Volgende week zaterdag. Ja, dus de volgende heemsteden. week zaterdag komt hij ook hier in Zandvoort oh, langs. Oh, dat hoef je dus helemaal dan... niet naar heen. Dan steden blijven gewoon lekker hier. Ja, dus zetten We zetten wel onze schoen. Ja, precies. Even een... Uh, Nieuw plaatje van CeeLo Green Dit is vet man Echt man Miet wat is deze plaat leuk Bright Lights, Bigger City De grote negen met de zonnebril No know that you're Green Man. Groot een negen die je s'nachts niet tegen moet komen, ofwel, dan voel je, je misschien veiliger als je dan jullie Marokkanen tegenkomt natuurlijk. Ah, wat zeg ik nou weer. toe ah, met de discriminatie op die zender, zeg. Het zijn niet alleen die Marokkanen. Marika hè? Is het man, heeft een uh, sprakencursus of zo? Dan kom je beter uit je woorden of zo. Nee, maar goed, er is een hoop te doen over die Marokkanen natuurlijk. Onder andere die discriminerende termen die ze overal rond bezuinen. Vooral in Gouda is het weer echt gigantisch ook, hè? Ja, we... Gisteren een stukje gezien bij Pauw Nieuws. En ook in uh, uh, nou, een of ander programma hadden ze er aandacht voor. En vooral uh, de interview in het begin ging dan allemaal wel goed. Maar later werden ze echt uh, bekogen met eieren en zo. Ja, echt ook, het, ook die stukjes dan je ziet hoe die Marokkanen dan reageren op die interviewers, dat ze, dat ze vinden dat ze over één kam worden geschoren met eh, dat alle Marokkanen maar criminelen zijn. Ik denk, ja, wat was nou, er eerder? Dat... Kip of het ei? Nou. Ja, ik denk echt zo van, ja, jullie worden nu over één kam geschoren, maar hoe is dat gekomen? Ja. Ik bedoel, als je de journalist dan niet eens goed te woord kan staan, dan denk je zelf nou ja, hmm. Hm. Dan geeft het ook weer een verkeerd beeld. Dus dan wordt het weer bevestigd. Nou ja, sterk daar aan Gouda, de burgemeester schijnt er heel weinig aan te doen. Daar. Die is druk bezig met andere dingen. Krijgt er wel genoeg geld voor, heb ik gehoord. Oké. Okay. Maar uh, er, wordt, er wordt weinig aan gedaan. Er wordt een of andere buiten. Noem je dat er wordt een of andere organisatie ingezet van buitenaf. En die moeten dan een beetje. Uh, ja, toezicht houden. Toezicht houden. Maar die schijnt. Ze willen toch steeds zien dat de, die ouderen. Ja, die de, ja, mannen die dan de hele dag in de koffieshop zaten. Dat die. Zo in de gaten zouden houden. Je op zo'n bankje zit in het park. Dat gaat niet goed, hè? Nee, het gaat niet nee, goed. Hè. Nee, nee, nee, Precies. Nee, nog thee? Ja, doe maar. Ja. Of een goor theetje dan, weet je. Oh, oh weer een vlek op mijn. Dat uh, een. Oh, dat dus geeft echt vlekken die thee die zij drinken. Dat heb ik echt gehad toen ik in Turkije was. Echt, dus thee Ja, leuk. En ik ben het er ook echt een slordig voor. Ze dus, hup, daar ging de thee al over een broek. Nou, eigenlijk ik heb ik die broek weggegooid. Dat zakje je <laughs> er vlekken. niet zo lang in. Je moet je zak niet zo lang in die thee hangen, man. Daar krijg je echt hele zware thee van. Ik heb nog buikpijn van ook. Wow. <laughs> Ik ja, begrijp al, ik ga er niet meer heen. Dan ben je lekker bezig. Ja, fijn, er is uh, in, uh, ja? in Vancouver uh, melden ze dat een jonge Chinees op verrassende wijze is ingeslaagd om uh, als hoogbejaarde blanke man op een internationale oh, ja. vlucht te stappen. Heb je die foto's gezien? Ja, dat is echt onwijs. Echt, gaaf man. De Chinees tonen zijn, uh, toveren zijn jonge gezicht met een masker om tot dat van een gerimpelde oude man. ...compleet dus met een uit de kluiten gewassen neus... ...nekplooien en in ingevallen wangen. Hij haalt dus een Harry Mulisch kop op. Maar uh, hij viel... ...hij <laughs> viel door de man toen hij slechts... Ter been het vliegtuig instrompelde ...en daar even laat als hij moren Chinese twintiger uitkwam. De manning waarschuwde daarop... ...de Canadese douane, die heeft hem dus in de boeien geslagen. En de man heeft inmiddels asiel aangevraagd... ...in Canada. Maar waarom deed hij dat? Nou ja, ze denken dus dat hij... Uh, uh, het, uh, ...het vliegticket... ...van een uh, 56-jarige Amerikaan kocht... En dat hij daarom denkt, van ik moet hoogbejaard zijn. En dat hij zich daarom heeft ge geïdentificeerd met een uh, aeroplankaart. Want dat is niet. Maar die kaart, daar staat dus geen geboortedatum, maar geen foto's. Dat maakt het gewoon helemaal niet uit. Ja. Het was een kaart waarop je als bezitter airma's kan sparen of zo. Oh, hij wilde misschien korting hebben. Ja. 65 plus korting. Ja. Maar dat krijg je in vliegtuigen niet, geloof ik hè? Weet ik niet. Nee, maar het, het ziet er heel goed uit. Ik denk dat deze man, het is jammer dat hij een balkje over zijn ogen heeft. Maar volgens mij kan hij een hele goede baan krijgen als schiemeur. Ja, Ik denk ja. echt, dat is echt geen punt. Maar het ziet er. Als je het uh, ja, als je niet weet, uh, nog niet hebt gezien, moet je even kijken in de kranten. Onder andere AD. En ook in de uh, Kletkrant van Nederland staat er een foto. En op internet waarschijnlijk ook wel iets te Maar het ziet er echt heel goed uit. Het is ja. wel stom dat hij in de wc toch dat masker afdeed. Ja, toch gewoon aan moet aan aan houden. Dat toch aan moet houden. Wat er niemand geen hangen krijgt. Voor mij wilde hij toch zo One mint of Fame wilde niet. En dat, ja. dat heeft hij gehaald. Nou, die ook fame heeft gehaald, is. Uh, de, de wethouder van Baarn, de voormalige verkeer, verkeerswethouder van Baarn, Henk van de Kerk, is uh, vooral uh, opgestapt omdat hij werd betrapt op rij onder invloed. Zo zei hij gisteren uh, voor de politierechter. De rechter veroordeelde de man tot een boete van 1000 euro en 9 maanden rijontzegging. cda wethouder reageer, uh, negeerde op de avond van de Kamerverkiezingen in juni een stoptegen van de politie. Maar moest later toch blazen op zijn oprit. En jawel, toen had hij toch te veel gedronken. En nu heeft hij, ja. Spijt. Spijt. Spijt me. Ik doe het niet meer. En hij nou heeft ook benieuwd. de baan opgezegd. Sorry. Goed voorbeeld, want dat horen we wel eens anders. Hij zegt, ja, ik moet niet aftreden, ik moet optreden. Dat horen we nog wel eens. Maar in dit geval, dit kan echt niet. Natuurlijk. Echt niet. Wat ik trouwens ook een prachtig bericht vind, is dat ik uh, zie dat ze van die. Uh, van die oplaaspoppen hebt. Maar dan blijkt dat Obama die is niet meer zo geliefd in de Verenigde Staten. Maar in China ligt hij helemaal goed in de markt. Oh. Want uh, er zijn uh, echt uh, van die poppen gemaakt. Van die erotische sekspoppen. <laughs> en daar zit hij tussen. Ja. En okay. uh, eerder was Sarah Peling ook al een erotische oplaasversie te krijgen. In de, de Verenigde Staten. kan ik me iets me voorstellen. Ja, ze heeft wel iets, iets, iets leuks, een beetje domme, gewoon gezellig. Hij heeft uh, Barack Obama nog een achteringang, want het zal vooral bij het het mannen... Het zal haast wel. Ja, mevrouw die <laughs> hebben er niet zoveel aan natuurlijk. <laughs> Hoewel, je kan wel met hem op de foto dan overal. Ja, nou, het ligt eraan. Ik bedoel, als alles trilt en doet, dan uh, kan je er van alles mee, hoor. Ja, dat is waar, maar goed, ja. Nee, Barack Obama is natuurlijk afgelopen week, is hij... Uh, ja, hij is uh, bestraffend toegesproken door de, uh, door de Amerikanen. Hij is natuurlijk, hij heeft verloren. Ja. Hij moet samenwerken met de democraten, geloof ik. Dus uh, dit is weer terug naar een beetje conservatief. Want hij is nu een jaar... Het ja, is een jaar geleden nu hè, dat hij uh, erin ik, kwam. Ik weet het niet eens. maar gaat het zo lang. Dat zou het, dan zou het al... zomaar al twee jaar zijn. Ja, dan moeten we straks even naar kijken. Voordat Ongelooflijk, we al gaan uitkramen over uh, Barack Obama. Even, uh, even hey, hoog zingen. Wie noemt mijn naam? Ja, daar leek het wel op, ja. ja, ja. <laughs> everything, everything is the band. My kiss, your boyfriend. I can make new Zie FM, Zie FM, al 20 jaar een zee van muziek. Een fijne muziek om mee wakker te worden. Zo'n zaterdag. 10 minuten voor 9. Eigenlijk 10 minuten voor 10. Je merkt het wel. Ik moet altijd even wennen. Ik ben helemaal in de war. Uh, straks onder andere nog even de concertagenda. Dat is onder andere een leuk plaatje. Dat ik ook even uit ga draaien. Het is ook om even te kijken. Van, kijk, hé, hey, nieuw beentje. Maar het klinkt toch als van ouds. En dat is misschien leuk om naartoe te gaan. Maar uh, verder hebben we ook nog andere begeving. Dit was trouwens de Metador. Dat is ook beentje uit België Customs. Regelmatig in de wereldrijd door geweest. Ik ja, we hadden niks het niks over, over zeggen. die. Uh... Die mevrouw die die boeken van Harry Potter schreef. Ja. En zij heeft dus wel veroorzaakt dat het aantal wilde uilen in India hollend achteruit gaat. Oh ja. Dat is haar schuld. Ik ben even de naam kwijt, maar het maakt niet uit. We weten eh, allemaal... Wie ze J.K. Goed. Rowling. Ja, wat goed van jou. Ik lees het nooit. Dus niet, ik vind het niet doorheen te En komen, toch is goed. die naam blijven hangen. Ja, mensen met een hoop geld het blijft hangen. Oké. Okay, ja, ja, net als... Uh... En het is leuk om die documentaires altijd weer te kijken van mensen... Uh, over hun leven weet je dat ze begonnen is op zo'n klein kamertje. En dan zie je haar rondlopen in die oude appartement. Oh ja, hier stond me begonnen. Dat had ik een hele zware tijd. Nou, oh, mensen, hou op! op. <laughs> stomme gehuil! Je hebt mijn op de bank. Ga je nou met je zielig al over je jeugd? Ja. En dan gaat ze... Oh ja, hier heb ik een taal gezeten. Oh, misschien heeft zij zelf ook al in zo'n gangkast gezeten. Net als Harry Potter toen in het Bremen. Ja, daar komt het vandaan. Oh, kijk, het is allemaal eigen, het eigen leven. Ja, precies. Nou, ja, precies. Geval, uh, maar het is leuk om dat te zien hoe mensen van, van niets iets hebben gemaakt natuurlijk. Dat is altijd leuk. Ja, maar het schijnt dus, dus inderdaad dat in, in India... Ja. Uh, er is nu een vreemde fascinatie om zelfs bij de middenklasse op het platteland... om kinderen een uilkado te doen. En uh, ja, die uil komt natuurlijk veelvuldig veel voor in die filmen van... G.K. Rowling. ja En uh, Ramesh, het is dus een, uh, een, een minister, Indiaanse minister van Milieu. Jay Ram, Ramesh, die heeft dus gezegd van nou, het, is, het moet afgelopen zijn. En hij wil een beschermingsprogramma voor deze dieren opzetten. En het schijnt ook dat er heel veel uilen geofferd worden. Dat vind ik wel heel zielig. Om voorspoed af te dwingen tijdens het hindoeïstische lichtjesfeest Divali. Dat is dus altijd, op uh, niet altijd, maar dat was dus gisteren. Dus er zijn weer een heleboel uiltjes naar de uilenhemel gegaan. Jo. Zielig, hè? Ja, dat heb je altijd met dat soort... Maar uh, ik vond die hele mooie heid. witte uilen... die inderdaad dan in die film kwamen... Ja? die vond ik wel fascinerend om te zien. Ja, ze zien er mooi uit. En ze hebben ook van die grote ogen, hè. Dat je altijd uh, denkt van... En hoe ver kan dat hoofd? Zijn dat hoofd kan helemaal om. Oh, oh, deze niet. Oh, deze doet het niet meer. En deze? <laughs> deze doet het ook niet meer. Oh denk, in de film ah, zie je al dat even, het hoofd allemaal rondgaat. Ga Hup? jij even die veer opruimen zo, zeg. Yeah, Oeh, maar, dat wat, kan toch niet. Wat een gedoe met die uilen allemaal. Dus laat die uilen nou gewoon in de vrije natuur... Dan dus zitten ze overdag lekker te slapen en dan pak jij ze op en je denkt van... hé, hey, misschien kan ik er ook een of andere Deze benen mee tam, doen. Ze zijn tam en dan wordt het donker. Dan... Goed nieuws. TBS'ers uh, die tijdens het verlof uh, de benen nemen... mogen minstens een jaar lang niet meer naar buiten. Staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie... scherp de verlofbeleid uh, per 1 januari fors aan. Dat is ook belachelijk voor woorden ook gewoon... Uh. Dat ze, iemand die tbs heeft, die mag dan met weekendverlof. Dat, daar hebben we al moeite mee, wij Nederlanders. Want ze hebben vaak iets, toch iets, iets, stouts heftigs, gedaan. iets stouts gedaan. En niet alleen met winkeldiefstal. Ze hebben echt iemand lastiggevallen. gevallen. dan mogen ze naar huis met begeleider soms. En dan nemen ze de benen, komen ze terug. Ja, sorry. Ja, ik, ik, ik kon even niet. Nou, en dan uh, mogen ze een half jaar later mogen ze gewoon weer op verlof. Dus nu mogen ze in ieder geval een jaar lang niet naar buiten. En... Per uh, incident kijken ze ook wat hij gedaan heeft. Want vaak gaan ze ook nog iets stouts daarnaast nog even doen. Ja, hè? Dus dan, dan moeten ze misschien nog wel langer blijven. Ja, Ik vind is dat een goede, het is wel heel logisch dat ze dat doen. Want zo, ja. ze zitten toch vast. Nou ja, dan doet het langer. Nou Als ja, ze langs het TWS hebben, dan hebben ze helemaal geen kans om eruit te komen. In nee. Zijn die uh, twee uh, rechters, of uh, nee, die twee advocaten in Friesland. Hoe heet die, ook alweer? die ook in uh, de chameleon zaten in het begin in, in die boot? Moskowitz? Nee, die Moskowitz, nee, die is gewoon tweelingen. Nee, je weet die ja, nou? Ja, ik weet wie je die, wilt. Ja, het die zijn, jonge kale, jonge mannen. Ja. En al met dat vingertje altijd zo. Ja, of, ah, die, die, die zijn die altijd zo erom, ja. Die zijn zo... Uh, ja, die, die hebben, zijn echt begaan met tbs'ers. En die willen echt het beste voor tbs'ers hebben. En die willen ook gewoon dat ze goed weer terugkomen in de maatschappij. Die vinden ook dat ze een kans moeten hebben. Nou, het is ook wel waar. Want ik bedoel, je moet de mensen toch een beetje redden. En zij zijn daar helemaal voor. Uh, even kijken. Oh, straks de concertagenda. Ja. Eerst... Nee, dit niet. Wat doen we? We doen dit ook niet. Ik heb een plaat klaargezet. Wat doen we dan? Koffie drinken eerst even. Ja, we, en dan dan komen we, we gaan, later gaan lekker terug. koffie drinken. dat tot zo. Ja, Doe koffie. even wat voor jezelf. Ja, dan uh, zal ik even een plaat opzetten. Dat is misschien wel, is wel handig. Oh, wacht. Ja, Kane West, dat is een rapper. En ik haat natuurlijk rappers. Maar soms komt er toch weer een plaatje dat je denkt, hoe is het mogelijk? Dit is toch een grappig paardje. Een leuk rappertje. Een leuk soort rapper met, met gitaar daarin. Dus ik denk, nou, die moet ik dan toch maar eens op de radio hoor, slinger. Dus luister even. Kane West samen met uh, Kit Cuddy. She said I don't spend time like I really should. She said she don't know me anymore. I think she hates me deep. Down. I know she does. She wants to erase me. Mm. Ja, bla bla bla bla vermoeiend vermoeiend zover uh, Kane West samen met uh, Kid Kuddy Kuddy hè die oh. curry die je meteen, meteen trek krijgt. maar Kuddy en dat heette dus uh, erase me nou ik heb mijn Keynes-ie er gewoon Ja, dacht ik wel. Hup, weg met dat uh, het monotone, uh, ik ben groot gepraat. Uh, Toebak op radio, bijna al bijna wie. 9 uur, deel 1 van dit radioprogramma zit erop. Ja, en jij wilde het over de concerten is, hebben? de volgende week? Nee, uh, nee oh, deze week morgen. Oh, of nee, nee, vandaag. Pak je plaatje even. Doe, me doe jij het plaatje er even in, dan ga ik even vertellen wat er vandaag allemaal is. Ik doe even de plaat. In Amsterdam, de, de melkweg, is Ogos de Broejo. Ogos. Dat is, dat is waarschijnlijk een gosje. Dat is waarschijnlijk een iets, iets, iets, Spaans iemand. Ja? Uh, Joep van Teck zit in Carré. Paradiso. Blood, Sweat and Tears. Patronaat. En Haarlem. Prisit Kaandorp. En nee. wat hebben we nog meer? In Dam Alice in Crazyland. Ik vraag me af wie dat dan is. Is dat Alice Cooper? Nee, nee, uh, we nee. We blijven nee, een dat, beetje dat, in de buurt. Dat de is een house. Dat is een soort house is oh, dat. Ja. Arwanitaki komt op de melkweg in Amsterdam. I am Claude In Tiffany in Utrecht. Daar straks een stukje muziek van. En dan hebben we nog uh, in Tilburg, ja, is te ver, hè? Silent Express. Patronaat halen, maar favorite Scar. Oftewel mijn favoriete litteken. Dus ik weet niet wat voor feestje dat daar wordt. Dat is stevige muziek. Die hebben we ja? al eens eerder gedraaid. Dat ja? past okay. niet helemaal in de ochtend. Oh, oh ik ga... Vanavond de Chippendales ja, ja, zijn in ja. de ja. rij. Vanavond de Chippendales. Oh. En die hebben altijd van die liedjes als We Will Rock You. Maar daarnaast heb je dus in het Beteren Theater Utrecht We Will Rock You. Ja. Dat is waarschijnlijk de musical. Patronaat uh, in Mierlo. Hé, hey, daar is er ook een. Dit is een groep die heet Op Sterk Water. Scheveningen, Mary Poppins. En uh, Gypsy in Tivoli in Utrecht. En natuurlijk uh, in Rotterdam, Petticoat. Petticoat. Genant, ja, dat is een vreselijke reclame ook. Van dat ze dan allemaal in de supermarkt... C1000 ook, dat ze zich daarvoor heeft laten... Wat lenen. zou jij nou willen worden later, no, meisje? Oh, is echt Nou. De... Ik vond hem af en toe nog wel leuk. Maar als je echt je zo laat verlagen door in... Het ziet er ook heel slecht uit. Als het dan gaat staan, dan zien die borsten er ook heel raar uit. Bij die, bij die jurk. Ja, het zijn dit, uh, ja. Uh, uh, net... Net dat ze afgezakt zijn of zo. Versiersel ik... op een taart gewoon. Ja. Zoiets. Ik weet niet. Uh, ik, mevrouw Jansen, ik had me daar niet voor... Uh, ik had me daar niet